Finland heeft de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Moldavië gewonnen. In Helsinki werd het 4-1. Deze wedstrijd was in groep E de groep van Nederland. Het Nederlandse elftal speelt straks in Eindhoven... de kwalificatiewedstrijd tegen San Marino. Het weer vanavond helder, vannacht mogelijk mistbanken... morgen overdag vrij zonnig en tussen de 24 en 28 graden. Later in de middag, vooral in het westen, kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.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 Deze zomer spraken we elke maandag en vrijdag met ervaren vakmensen. En wat zijn nou de wijze lessen die zij ons na een lange carrière willen meegeven? En vanavond is dit mijn laatste gast. Tessa de Lo, schrijfster, 64 jaar. Wereldberoemd werd ze met haar boek De Tweeling. Ik heb wel uh, verschillende ideeën die zo'n zo beetje zinderen. En die moet ik eerst een beetje laten, gewoon laten spartelen. Wonend in Frankrijk en Portugal heeft ze een frisse kijk op de ontwikkelingen in Nederland. Aanvankelijk was het zo dat ik er iedere dag vreselijk tegenop zag... om achter de tafel te gaan zitten en achter dat uh, rechthoekige stuk papier. Nu werkt ze aan een verhaal dat zich afspeelt in de Hollandse Betuwe. Tessa de Lo, u heeft vanavond het recht van spreken. Een heel goede avond, mevrouw de Ja, uh, Pseudoniem trouwens van Tineke Duif-Nederwiet. Zijn er nou nog mensen die ooit dat tegen u zeggen, eigenlijk? Ehm uh... Ja, in het gewone leven heet ik de Wit. Ja, ja, ook gewoon ja. in de winkel als u iets bestelt, zegt u niet Tessa de Low? Nee, nee, nee, nee, nee. Tessa de Low is een uh, verzonnen uh, persoon, <laughs> zou je kunnen ja. zeggen. Ja, een soort van een kloon van mij. <laughs> nee, ik, ik heet echt de Wit. Ik vond dat in de tijd alleen een onmogelijke naam om mee op een boek te staan. Ja. In de eerste plaats ja, omdat het een. Uh, een lastige naam is om te schrijven en te onthouden. Iedereen heeft er altijd moeite mee. In de tweede plaats omdat het een dubbele naam is... waar mensen zich vaak allerlei fantasieën bij maken... die uh, niet terecht zijn, in mijn mm -hmm. geval althans. Mm -hmm. En uh, in de derde plaats, iedereen is, die zo heet is familie van mij. En dat gaf mij in dat tijd een heel onvrij gevoel. Ik wilde gewoon... Uh, los zijn. van mijn achtergrond... Uh, ja... Een, een, een, een nieuwe, bijna een nieuwe romanfiguur creëren, wou ik bijna zeggen. Maar ook een soort nieuwe identiteit eigenlijk? Ja, een nieuwe identiteit ook wel, ja. En, en wat moest er dan anders? Um, nou, het is, degene die schrijft is een beetje een afsplitsing van mijzelf. En, uh, maar niet de hele persoon. Wat, wat vinden we niet bij die schrijfster, wat er wel bij mevrouw duiven zit? Uh, ja, ongelooflijk veel uh, eigenschappen die... Uh, die niet bij de schrijfster passen. Noem eens ik bedoel, Nou, als, als, als schrijver is het zo. Um, dat als ik me op concentreer op een, op een boek. Um, dan uh, lijkt het wel alsof ik een hele ongewone bron in mezelf aanboor. Die, heel, die niet veel met mijn dagelijks leven te maken heeft. Dus ik voel me dan ook werkelijk bijna een andere persoon. En, uh, en wat is er dan anders? Um, dat is de vorm van concentratie die je ervoor nodig hebt. En um, ja, waardoor je allerlei andere dingen niet kunt doen. Bijvoorbeeld je, je familieleven onderhouden, je sociale leven, uh, allerlei andere. Uh, Dingen die bij het dagelijks leven horen. Ja, want u stelde zichzelf net voor, hè? u gaf mij een hand... voordat we begonnen aan dit gesprek. Stel dat wij elkaar op een totaal andere setting waren tegengekomen... dus ik ging u niet interviewen als de schrijfster Tessa de Hoe had u zichzelf dan voorgesteld? Ja, we duivenheden weer. Ja, ja. Ja. Is, ja. Is dat niet ook schizofreen? Ja, maar ik denk dat het ook wel past bij, bij mijn soorten leven... Um, het is sowieso al zo dat, dat als schrijver bedenk je heel veel personages... die ook allemaal afsplitsingen van jezelf zijn in zekere zin. Maar ook trekken hebben van mensen die je kent of gekend hebt... of ooit wel eens hebt meegemaakt. Uh, dus je, je bent eigenlijk... Uh, of althans, ik ben er zo aan gewend... Ja, ja. Dat, er, dat, er, ja, dat ik in wezen, en dat geldt misschien ook wel voor alle mensen... dat weet ik niet, dus afsplitsingen ben, heb van zoveel personages... dat Tessa de Lode ook nog wel bij kan, als het ware. Ja, maar is er één echte? Tieneke, schuine streep Tessa? Ik bedoel, of niet? Ik bedoel, is er een soort kern? En is uh, dat dan Tieneke of is dat dan Tessa? Ik ben Tessa gaan heten. Ook wel echt, tijd. altijd. Omdat ik een, een enorme na, een hekel had aan de naam Tieneke in de tijd. Dat was toen ik klein was een modenaam, zoals Ineke, Tieneke, Rieneke. En in de klas keken er altijd wel drie of vier meisjes op... als hun naam geroepen werd. En je had van die, van die onnozele jeugdboekjes ook... Rieneke, Tineke en Tante Loes en zo. Ja. Of Rieneke, Tineke op het pleintje. Ik vond dat allemaal vreselijk. Ja, oké. Okay. Dus er wordt alleen dus... maar geschipperd met die achternaam en niet ja. met die voornaam. Tessa ja. is gewoon ik altijd ben de gewoon roepnaam. In het gewone leven Tessa okay. de eigen edewid. Ja, oké. Okay. Uh, ik zei het al, uh, uh, u bent mijn, uh, mijn gast vandaag in, uh, met recht van spreken. En ik wil in elk geval twee dingen van u weten. Um, ja, hoe ego-strelend het eigenlijk is dat er opnieuw een boek van u verfilmd wordt. En uh, de meerwaarde van het leven in, in Zuid-Portugal. Want daar woont u normaal gesproken. Nu bent u in Nederland omdat die film uh -huh. uh, in première gaat deze maand. En u bent ook niet in Peking. Want dat had natuurlijk ook goed gekund. Daar is die internationale boekenbeurs. Ja, met alleen, een heleboel Nederlandse schrijvers. Ja, dat is, dat is zo. Maar mijn uh, eerste boek is in vertaling op, dat, op dit moment. Dus dat is er nog niet in het Chinees. Nee, en dus, uh, wellicht uh, volgende jaren bedoelt u. Ja, dat zou kunnen. Nou ja. is er natuurlijk enorm veel te doen. Ik weet niet uh -huh. of u dat gevolgd heeft in Portugal. Maar in elk geval over het feit uh, dat Amnesty International zegt... zeg schrijvers, jullie moeten een statement maken. Uh -huh. uh, jullie moeten de onderdrukte en gecensureerde schrijvers daar uh, steunen. En uh -huh. laten horen dat je protest aantekent. Had u dat gedaan? Um, ik zou waarschijnlijk ook zijn gegaan, net als alle anderen. Hoewel um, ik er wel een heel dubbel gevoel bij heb... maar dat begint eigenlijk al bij het Nederlandse zakenleven. He, de koningin is er naartoe geweest... met een hele sliert zakenmensen in haar gevolg. En daar, dat is de basis van onze betrekkingen met China nu. Mm -hmm. En uh, in Portugal wonend is het zo dat China... zogenaamd Portugal komt helpen nu het diep in de crisis zit... Dat betekent in de praktijk, althans in mijn leven... dat alle kleine Chinese winkeltjes die je in mijn plaatsje had... Die zijn, uh, um, alle kleine Portugese winkeltjes... zijn inmiddels allemaal vervangen door Chinese winkeltjes. Okay. Uh, dat, dat is de uitwerking in mijn gewone yeah. dagelijks leven. Dus, um, en ik weet dat je een, een überhaupt aan die, achter die Chinese hulp aan de derde wereld... een aantal vraagtekens mag zetten... Dus uh, ik, heb er, ja, ik heb er heel veel twijfels bij... of je überhaupt goede betrekkingen met China kunt onderhouden. Ja. En, maar ik zou als schrijver dan toch zijn gegaan... net als alle anderen waarschijnlijk, vanuit het idee... Nou, uh, ja, we komen daar uh, misschien een klein kritische geluid uh, laten horen. Maar we komen voor de cultuur. En ja. we komen... Maar het is altijd een klein beetje schijnheilig, dat moet ik eerlijk zeggen. U bent blij dat u eigenlijk niet voor dat dilemma staat nu? Ik, ik ben blij dat ik nu niet uh, daarmee uh... geconfronteerd word. Nee. Want dan had u ook kleur moeten bekennen, wat natuurlijk moeilijk ja, is. Ja, zeker. Um, de Tweeling is verfilmd. En nu, dat was een boek van u, een heel succesvol boek. Um, en nu wordt een ander boek, Isabel, uh, verfilmd. Of mm -hmm. dat is eigenlijk al verfilmd. Mm -hmm. En die gaat uh, in september, 22 september, ja. dus deze maand, in, in première... première. Uh, een boek over mooi en lelijk. Mm -hmm. er is, dat is in ieder geval heel kort gezegd, een, een vrouw die zichzelf heel lelijk vindt. Die is heel erg jaloers op een knappe actrice. Mm -hmm. Zij gaat haar kidnappen en hoopt haar verval te kunnen portretteren, om het maar zo te zeggen. En dit alles uit jaloezie. Mm -hmm. Heeft u de film al gezien? Nee, ik heb hem nog niet gezien. Ik, uh, volgende week is de, de voorpremiere. Dan, ik ben erg benieuwd. U, bent nog helemaal niet, uh, u heeft nog helemaal niks gezien? Nee, ik heb nog niets gezien. Wat spannend. Ja, dat is het zeker. Doodeng zelfs. Aha. Nou, doodeng niet. Ik heb bij de tweeling uh, in dat tijd al heel veel geleerd. Uh, in die zin dat, dat ik gewoon enorm afstand moet nemen... Uh, als schrijver van het oorspronkelijke boek. Omdat een film daar altijd heel ver van afstaat... Althans voor mij. Dat was bij de tweeling zo. En, uh, en dat is oké? Okay? Nou, ik heb, ik heb toen geleerd om, uh, om daarmee om te kunnen gaan. Ik had het daar in het begin heel moe moe moeilijk mee. En, uh, en wa wat dan? Naarmate ik de films vaker zag... Uh, was, uh, was ik beter in staat het als een onafhankelijk ja. product te zien. Nou, ik had wel moeite mee bijvoorbeeld wat de tweeling betrof. Ik heb in, het boek, in, mijn, in het boek heb ik heel veel aandacht besteed aan... Uh, aan de jaren 30 in Duitsland, hoe Hitler opkwam... en, uh, en uh, hoe alle mensen of, uh, gehersenspoeld werden door zijn ideeën. Hoe de hele propagandamachine werkte. Om te laten zien hoe, hoe zoiets kan gebeuren. Dat vond ik wel belangrijk... En uh, daar vind je in de film bijna niets van terug, nee. bijvoorbeeld. Wordt u bijvoorbeeld bij zo'n film als nu, hè, Isabel... Mm -hmm. wordt u benaderd om iets te zeggen over welke actrice... bijvoorbeeld u zou willen als hoofdrolspeelster? Nee, ik ben er helemaal niet bij betrokken geweest. Helemaal niet? Nee. nee. U zegt alleen maar, oké, okay, het mag verfilmd worden. Het grappige is wel dat ik uh, vroeger, als ik dacht... aan een mogelijke verfilming van Isabel... Ja. omdat ik, ik dacht daar wel eens aan omdat het boek al bijna een film is omdat het, uh, ja, het is een, een psychothriller, zo noem ik het. Mm -hmm. uh, dan dacht ik, goh, wat zou het leuk zijn als Alina Rijn dan de hoofdrol zou spelen. En zonder dat ik daarbij gekend ben, is het ook inderdaad, uh, is de keuze op haar gevallen. Ja. Dus daar ben ik wel heel erg uh, blij mee. Want wat kan zij goed in uw ogen? Nou, het is een hele goede actrice. En uh, ik vind dat ze, ja, ze heeft een heel uh, mooi en markant hoofd. Waar ik van hou. En. Uh, ja. Nou, wat leuk, wat fijn en, trouwens. En, en gewoon binnen dat verhaal past zij gewoon ja. heel goed. Je hebt, als, je, als je een verhaal schrijft, heb je ook een soort voorstelling... van hoe iemand eruit ziet. Het enige is dat in mijn, geval, in mijn verhaal was Isabel Blond. En Halina Rijn is en blijft gewoon donker. Ja. Maar verder lijkt ze er ook heel erg op, op wat ik mij voorstelde. Ja, ja. Wat is de fascinatie voor dat contrast... en de jaloezie die hoort bij mooi en lelijk? Wat de fascinatie van dan... u is. Um, nou, ik... Um, ik denk dat ik... Uh, ik wilde laten zien... hoe onze maatschappij... in deze tijd... Uh, um, een beetje geterroriseerd wordt bijna... door het beeld dat van, ideale beeld... dat van vrouwen wordt geschetst... in de media vooral. Hè, in kranten, tijdschriften... radio, televisie, films... popmuziek... Uh, Mode, niet te vergeten. Zo en zo moet een vrouw eruit zien. En dit tot grote frustratie tot het grootste deel van de vrouwen... die niet aan dat ideaalbeeld kunnen voldoen. Want deze vrouw is daardoor gevoed door dat beeld van de maatschappij? Of is deze vrouw Er is sprake van een mooie vrouw die heel succesvol is... dankzij haar uiterlijk... Maar er is ook sprake van een minder door de natuur bedeelde vrouw, zal ik maar zeggen. En, en, en die daar, want dat is het, het gevolg die, daar ook, die echt ook de gevolgen ondervindt van haar onaantrekkelijkheid. Dus het is een aanklacht tegen een ontwikkeling in onze maatschappij? Ja, en het, toevallig keek ik gisteren even naar, uh, uh, ik geloof Nederland 2, naar het nieuws. En daar was een uitzending over een grote demonstratie die in Italië heeft plaatsgevonden. Daar hebben een miljoen vrouwen uh, gedemonstreerd... tegen de terreur van de schoonheid, zoals ze het noemen. Want wat blijkt? Heel veel vrouwen, ook vrouwen met een opleiding... ik geloof dat 65 procent van de jonge, uh, academisch gevormde vrouwen... geen baan kunnen vinden. En daar is nu een alternatief voor. Als je maar op televisie bent geweest, dan, en, uh, dan heb je... Een veel grotere kans om alsnog aan de bak te komen. Mm -hmm. Maar voor dat televisieprogramma, dat heel populair is, worden alleen vrouwen geselecteerd die er prachtig uitzien. Dus en, uh, en dat allemaal, omdat Berlusconi, uh, een, een, een ex-striptease uh, danseres, geloof ik, in zijn uh, ja. ministerskabinet heeft uh, oh. uh, opgenomen. <laughs> ja. Het is dus, ineens een politica geworden binnen vier jaar. Dus alles is daar mogelijk ja. op dat gebied. Maar ervaart u het in uw eigen leven ook? Ik bedoel, u bent een aantrekkelijke vrouw, daar stonden alle kranten in het begin ook vol van. Zo'n mooie, blonde nieuwe schrijfster. Ervaart u het zelf ook die drang om, of de dwang, eigenlijk beter gezegd, om een mooie, aantrekkelijke vrouw te zijn? Nou, zoals in dat tijd was het uh, tijdens mijn uh, debuut was het heel vervelend dat veel mensen riepen dat het zo succesvol was, omdat er zo'n leuke foto achter ja. op het boek stond. Mm -hmm. En ik moest altijd maar weer roepen van... nee, omdat het een mooi boek is. En, uh, en ja dus, u ervaart... Het. En ik heb laatst mijn archieven een beetje doorgekeken... en toen zag ik opvallend veel glamourachtige foto's. En toen, toen pas werd ik me ervan bewust... dat het ook een bepaalde kant op is gestuurd in het begin. En dat u daar aan gehoor heeft gegeven? Blijkbaar wel, ja. ja. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Reintjes. Tot half negen praat ik in onze serie met recht van spreken... met schrijfster Tessa de Loo. Um, de nieuwe film Isabel, gebaseerd op uw boek. Daar uh, spraken we over. Nu wil ik het met u hebben over, na dertig jaar schrijverschap... de wijze les die u ons lezers wil meegeven. <laughs> dat, dat. Um, nou, ik, ik, ik heb niet veel le wijze lessen. En in, mijn boeken hebben nooit een, een, een moraal of zoiets dergelijks. Hooguit... Uh, Zouden, ze, zouden sommige van mijn boeken de lezer aan het denken kunnen zetten? Nou ja, ik hoorde toch en, net iets en... van de moraal over die verderfelijke behoeften? De... Nou, dat is niet de moraal, dat is meer de, de denk ik, uh, de achtergrond van het boek. Van waaruit, uh, waar, van, waar ik in die tijd mee worstelde. Mm -hmm. En um, dat is in, in dat boek terechtgekomen. Ja, ja. Maar het is niet zo dat ik daar. Uh, het is gewoon uh, hoe ik uh, tegen de wereld aankijk. Ja. Maar ik, wil, ik ben absoluut geen moraalprediker... Uh, die wil zeggen, uh, vanaf nu mogen vrouwen niet meer mooi zijn. Integendeel, nee. ik vind het zelf ook heel erg leuk... om naar mooie of aantrekkelijke of goed geklede vrouwen te kijken. Daar gaat het eigenlijk niet om. Nee. Maar goed, de wijze, de wijze les. les. Ja, ja nou, uh, onderweg hier naartoe heb ik er uh, in de trein over na zitten denken... Wat heb ik uh, voor wijze les uh, in, in, in dit ondermaanse geleerd? Uh, ik denk dat, dat dat toch in de eerste plaats is uh, om niet te snel te oordelen. Uh, om niet te snel een mening uh, te hebben. En, uh, of in ieder geval de flexibiliteit te, te houden om van mening te veranderen. Uh, Omdat dingen, als je er meer over weet, ook weer heel anders kunnen ja, zijn. Ja, alles meest. heeft zo waanzinnig veel kanten... En uh, als, je de, als je open blijft daarvoor, word je ook heel vaak op het verkeerde been gezet. En dat is ook goed. Uh, want de, een absolute waarheid is er niet. Nee. Uh, Heeft u dat dus aan is... een lijve vaak ondervonden? Dat u dacht, ja nee, nu ik er meer over weet, ik moet gewoon mijn mening herstellen. Ja, dat heb ik heel ja, vaak meegemaakt. En uh, de ondertitel van mijn uh, laatste boek, Kino, luidt dan ook het boek van de twijfel. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je tot je laatste snik blijft twijfelen. Hoewel dat een ongemakkelijk gevoel is. Mm -hmm. Want we, we hebben veel liever controle over onze waarnemingen. Over, ja, uh, Waar, In welk moment heeft u uw mening moeten herzien? Heel vaak, duizenden keren is me dat overkomen. Maar recent bijvoorbeeld? Uh, recent, uh, god... Het, het, het gebeurt zo vaak dat... Uh, bijvoorbeeld meningen over mensen... Je, je hebt een eerste indruk over iemand... Um, en um, die kan bijvoorbeeld niet zo aangenaam zijn. Um, en dan leer je, dan, je beter dan, kennen. Ja, en als je die persoon beter leert kennen... dan uh, ontdek je hele andere kant. En omgekeerd ook natuurlijk... Ja. Hoe ja, uh... belangrijk is het voor u, voor is het inderdaad ego-strelend... dat het feit dat een boek, wat u een heleboel jaar geleden heeft geschreven... Isabel, waar ook helemaal niet alleen maar positieve recensies op kwamen... Mm -hmm. want het was te cliché herinner ik me. Uh, in de pers werd het, uh, werd het uh, Neergesabeld hard, hier en uh, daar, ja, ook niet leuk, denk ik trouwens. Nee, nee, nee. nee. Is, er dan nu, is het dan nu eigenlijk ontzettende revanche, ego-strelend... Dat, dat het dan uit allerlei boeken wordt gekozen om te gaan verfilmen? Zo kijk ik het niet tegen, tegenaan, eerlijk gezegd. Ik uh, u eerste wil ik graag eerst de film zien. Ja, snap ik. En, maar goed, uh, ze hebben uw boek gezien als iets wat, hè, wat, ja, wat, wat ze tot nadenken heeft gezet... en wat in elk geval een interessant scenario was. Bent u mm -hmm. gevoelig eigenlijk voor inderdaad de positie... de manier waarop mensen daarnaar kijken? Uh, nou, ik, ik merkte dat uh, bij de tweeling, om daar even op terug te komen... aanvankelijk had ik zelf moeite met de film... Maar in de tweede instantie, uh, toen ik zag hoe het publiek erop reageerde... Uh, overal zakdoekjes tevoorschijn kwamen... en uh, het hele grote, diepe indruk maakte de film op, op, op het publiek in het algemeen. Ja, een, een tweeling, een uh, Duitse tweeling. Voor mensen die denken, waar ging het ook weer over? Een Duitse tweeling die gescheiden ja. wordt. De ene vrouw leeft in Duitsland ja. en de andere groeit op in Nederland... en mm -hmm. komen daardoor ook eigenlijk... Uh, ja, door omstandigheden aan de verschillende kanten van de oorlog te staan. Ja. En ze ontmoeten elkaar aan het einde van hun leven weer. Daar ja, gaat de film ja. over. Ja. Ja. En, uh, nou goed, toen ik zag dat het werkte bij het publiek. toen. Uh, ja. Ik, ik kan niet zeggen dat ik het ego-strelend vond. Want ik maak ook dingen mee als dat mensen tegen me zeggen: Ik heb je film gezien. En dan denk ik: Het is niet mijn film. Nee. Uh, ze moeten tegen mij zeggen, ik heb je boek gelezen, begrijp ja, je? Ja. Dus uh, Ego Strelend is een beetje te, te gemakkelijk. Uh, het, het heeft echt voortdurend twee kanten. En, zoals uh, het hele leven, hè? Want zoals, zoals het, zijn het hele net... leven. Ja. En, maar er zit ook een prettige kant aan, natuurlijk. Ja. Uh, het is leuk om te zien wat andere mensen weer doen... met een idee dat ik ooit heb gehad en op papier heb gezet. De tweeling, onder andere, is uh, een aantal keren op het toneel ook... Uh, verschenen. Het was weer een hele andere productie. Uh, ja, dat is, dat is op zich uh, ja, indirect een beetje egostrelend. Maar ja, in de eerste plaats het. vind ik het leuk dat, andere mensen, dat, het, ja, dat, dat er iets in zit wat andere mensen wat raakt. op een spoor ja. brengt. Wat raakt. En waar zij dan weer hun creativiteit op loslaten. Wij hebben gebeld met een vriend van u. Tom van der Lee is ook een schrijver en verblijft net zoals u veel in het buitenland. En uh, hij zegt over u het volgende. Tessa is een avontuurlijke vrouw met heel veel lef. Ze is uh, absoluut geen studeerkamerschrijfster. Zij is iemand die het avontuur aangaat en een aantal pittige reizen heeft gemaakt... die zeker voor een vrouw best een moeilijke onderneming zijn. En daar schrijft ze ook nog een keer prachtige boeken over. Dus dat is een punt waarop wij elkaar zowel als mens... Als, als schrijver wel gevonden hebben. Een avontuurlijke vrouw. Dankjewel, Tom. Ja, is leuk. Dat leuk te horen leuk dat om te avond... horen, ja. En wat specifiek is leuk om te horen? Nou, alles wat hij zegt. Een, een avontuurlijke vrouw vindt u leuk ja, om te horen? Ja, dat is zeker, ja. Want dan reist u helemaal bijvoorbeeld voor het boek Harlequino. Ja. Dan reist u door Marokko ja. in uw eentje. Ja, ik had wel iemand... Ik had een man bij me... die ik niet zo erg goed kende. Mm -hmm. Maar die bereid was om, uh, om mee te gaan. Ja. Omdat het mij omdat het een islamitisch land is. Uh, het is niet zo dat ik bang zou zijn om daar alleen te reizen. Maar ik weet wel uit ervaring. Dat als je als vrouw in zo'n land onderweg bent. Ben je wel, dan raak je heel veel energie kwijt aan uh, ja, tactvol jezelf. Uh, beschermen ook. Beschermen en verplaatsen. En bovendien heb je uh, minder makkelijk contact. Uh, vooral met mannen. En uh, zodra je een man aan je zijde hebt. Dat en het over. was er eentje die uh, een stevige gebouwde, wat stuurskijkende man. S uh, dat gaf mij alle vrijheid van de wereld om uh, met, met iedereen uh, te praten. Ook in de meest afgelegen gebieden. Waar men niet zo uh, bekend is met uh, mensen uit Europa. Nee. En wat, wat neemt u daarvan mee terug naar Portugal? Want u woont het grootste deel mm -hmm. van de tijd in Portugal. Wat, wat leert u van zo'n reis? Ja, oneindig veel. Uh, in de eerste plaats uh, ja, dat er, dat er uh, totaal andere manieren van leven zijn... Uh, dan bij ons in, in Noordwest-Europa. Je leert heel veel over uh, armoede en werkeloosheid. En ook, ook ook... en ook iets over uzelf? En ook iets over uzelf? Ja, het, het stemt je... Uh, ik, ik, ik heb vaak uh, het jammer gevonden dat ik in Nederland geboren was omdat ik van kleinkind af aan droomde van bergen en woeste natuur. En, uh, maar door reizen in de derde wereld heb, ben ik ook wel gedeeltelijk dankbaar gewo geworden... dat ik uh, in Nederland geboren ben. En niet bijvoorbeeld in de sloppenwijken van Rio ja. of um, ergens in de woestijn. Of, uh, ja. in... U, u woont het grootste deel van het jaar, uh, op wat maanden na, in uh, Portugal... Mm -hmm. Wat vindt u daar, in dat huis waar u woont... misschien wel op die schrijftafel, waar u boeken schrijft... wat u niet in Nederland vindt? Op mijn schrijftafel? Nou, ik bedoel niet zozeer een, een stukje, een, een dingetje die daar staat... maar um, wat is daar in dat land wat u niet in Nederland vindt? Nou, in, in de eerste plaats uh, heel veel natuur en heel veel ruimte. Uh, een heel ander soort licht... Uh, Heel veel zonuren natuurlijk per jaar. Ja, heerlijk. Ja, dat is sowieso al, al heerlijk. Ja. En dat geeft je... Uh, dat is... Uh, hoewel Portugal als land natuurlijk in, in, een, in een crisis verkeert nu... Uh, is het toch... Uh, uh, is dat gewoon heel erg ontspannend. Uh, en omdat ik redelijk afgelegen woon... Ik woon wel aan de rand van een Portugees dorpje... Mm -hmm. Maar goed, vanuit Nederland gezien, als je hier in de Randstad zit... woon ik heel afgelegen. Ik moet u onderbreken, want er is een spookrijder. Rijdt u op de A28 van Groningen naar Hogeveen... dan komt u tussen Assen en Beilen een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechtsrijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A28 tussen Groningen en Hogeveen... dan komt u tussen Assen en Beilen een spookrijder tegen. Ik ben in gesprek met schrijfster Tessa de Loo in onze serie met recht van Spreken. En we spraken over hoe u het ervaart, te leven in mm -hmm. Zuid-Portugal. een land hè? Ja. Veel zonuren, mooi. Mm -hmm. <laughs> en die inspireren u ook, die zonuren? Ja, het is niet zo dat ik een, een zonaanbidder ben die, die uh, graag op het strand ligt of zo. Nee, maar, maar goed, maar... de hele cultuur, het, het hele dat leven dat, uh, is daar natuurlijk anders. Ja, en het is uh, zonontspant ook. Ja. Als je er tenminste niet teveel van krijgt tegen je zin. Ja. Het gekke is dat je daar voornamelijk in de schaduw blijft. Ja, ja. Maar goed, en de natuur, het feit dat ik daar uren kan wandelen... zonder iemand kan, uh, tegen te komen in de bergen. Het is een heel apa apart soort door zon en wind... en droogte getijsterd landschap, wat ik heel mooi vind. Ja. Met hele oude Johannesbroodbomen... En, uh, die een harde strijd voeren voor het bestaan. Het is een beetje een bijbels landschap. En, uh, en die je ja. inspireren tot... Uh... Tot hele mooie boeken, want u bent inmiddels ook weer bezig met een nieuw boek. Harley Kilo ligt trouwens op mijn uh, nachtkastje, dat ben ik aan het lezen. Um, en u bent bezig met een nieuwe roman Verraad Me Niet. Mm -hmm. Waar gaat hij over, in drie zinnen? Hij gaat over um, het, een voorbeeld van, um, hoe noem je dat, zinloos geweld onder de jeugd. Weer toch die dan... maatschappij, hè? He? Weer die maatschappij die u... Ja, Dat maar er... dit, dit klinkt zo saai en zo krantachtig als ik dit zeg. Maar u, u zei, je moet het in drie woorden zeggen. Maar het is een heel spannend verhaal. <laughs> ja. Het is over een, door de ogen van een dertienjarige jongen geschreven. Ik ben heel benieuwd. Wanneer komt hij uit? Uh, begin november. Ik ben benieuwd. We gaan hem vast allemaal weer kopen. Dank u wel voor uw komst. en uh, Heel veel uh, plezier bij de opening, <laughs> bij de première ja. van de nieuwe film. Ja, dank. Ik sprak met schrijfster Tessa Delo, en dit was mijn laatste gast in onze zomerserie Met Recht van Spreken. Ook dit gesprek is trouwens ook weer terug te luisteren op onze site tweeningen.nl. En u kunt daar, als u zou willen, ook reacties achterlaten. Straks langs de lijn wat het Nederlandse voetbalelftal speelt vanavond in Eindhoven tegen San Marino. Maar nu eerst het nieuws met Job Boot: Radio 1, het NOS Journaal. De atoomwaakhond van de Verenigde Naties is bezorgd over het atoomprogramma van Iran. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat het land werkt aan het ontwikkelen van kernwapens. Iran ontkent dat en zegt dat er leugens over zijn atoomprogramma worden verspreid. Rotterdam moet meer bezuinigen dan gedacht. De gemeente had maatregelen genomen om het aantal bijstandsuitkeringen te verminderen... maar die leveren veel minder op dan berekend. Volgens externe accountants moet de gemeente 18,5 miljoen euro extra bezuinigen. Shell wil pas reageren op het olieembargo tegen Syrië... als het de volledige tekst van de EU heeft gelezen. Het olieconcern wil nu alleen kwijt dat het voldoet aan de strafmaatregelen. Shell speelt een belangrijke rol bij de olieproductie van Syrië. De EU besloot vandaag niet alleen tot een olieembargo, maar ook tot een verbod op het financieren en verzekeren van olie-exporten. Er is niet uitgesloten dat er helemaal geen snelwegschutter bestaat. Dat werd duidelijk tijdens een bezoek van minister Opstelten aan het KOPD.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 Goedenavond, de nummer 1 van de wereld. Dat zijn wij tegen de nummer laatste. Oftewel Nederland tegen San Marino, een EK-kwalificatieduel... waar veel goals mogen worden verwacht. Henk Spaan kijkt hier in de studio mee... en zal straks zijn visie op oranje met name geven. En in Eindhoven zitten onze verslaggevers... Bas Stigler en Jack van Gelder. Bijzonder goedenavond vanuit het Stadion hier in Eindhoven... waar Koninginnedag gevierd wordt. Waar het een groot feest was buiten, maar zeker ook in het stadion. Nederland San Marino uitverkocht dat... Uh is een simpele zin, maar dat was in het verleden eigenlijk nooit zo, dat het zomaar saal was. En uh, er, is, er is echt een uitgelaten stemming voor de aftrap van de nummer 1 van de wereld Nederland tegen de nummer laatst van de wereld, uh, Samarino, de nummer 203. In een ambiance die niet Nederlands is, want het is lekker weer. Ja, Helga van Leur. Ja, Arno, hard je hebt toch gelijk gekregen. Hartstikke mooie zomer. Uh, bal ligt klaar in de middenstip, of in de middencirkel, op de middenstip. En het Nederlands Elftal gaat ze aan, ze ons aantrappen met Huntelaar. Dus in de spits met Van Persie vanaf rechts. Kuit vanaf links en Sneijder daarachter. Strootman en Van Bommel als controleurs op het middenveld. Twee backs die als een soort buitenspelers moeten gaan opereren. Pietersen van de Wiel. Daartussen Matthijs en Heidiggaard, de doelman Stekelenburg En de bal rolt. De muziek is weg. En het Nederlands Elftal heeft via Van Persie de bal. Meteen de eerste diepe bal op Sneijder. Die even wordt vasthouden door zijn tegenstander. De bal niet kan binnenhouden. En dan moet eigenlijk... De scheidsrechter nog daarvoor fluiten en Oranje een vrij schop toekennen. Maar dat doet hij niet. De scheidsrechter uh, komt uit Israël. Liran Liani vloot uh, Nederland onder 17. ploeg die gehuldigd gaat worden hier in de rust. Europees kampioen. Daar vloot ze tegen Roemenië. En uh, de eerste keer dat hij het Nederlandse A-team uh, mag arbitreren. Bal uh, uitgeschoten door de keeper. Door Simoncini. Uh, opvang uh, is er uh, bij uh, Selva. En die kan er dan niet lang aan de bal blijven. Waardoor Stekenburg het bal bezit geeft aan Heitinga. Heitinga die dus hier achterin speelt. Maar in Engeland veelal middenvelder is. Maar hij is, zei van Marwijk, zo gewend aan de plek. En zo gewend om samen te spelen met Matthijssen. En ook degene die die nu misschien gaat aanspelen van de wiel. Nee, dat doet hij niet. Hij kijkt voor zich en speelt de bal naar Van Persie. Van Persie in het de deel van het veld waar de ruimte zal wat kleiner worden. Met een snelle, vlotte combinatie. Kuit vanaf de rechterkant met een voorzet. Die gaat over Huntelaar heen en komt dan bij de tweede paal bijna bij Pieters. Er zit nog het hoofd tussen van een van de San Marino spelers. Andreini in dit geval. Uiteindelijk gaat de bal over de zijlijn. Mag het Nederlands elftal dicht bij de cornervlag een ingooi gaan nemen. Oranje wil graag met de, zeg maar, de buitenspelers kuiten Van Percy naar binnen spelen. Zoals Spanje dat doet, zei de bondscoach. Zodat er op die manier veel ruimte is voor de backs om te komen... En dat die in feite van de Wiel en Pieters dan een soort buitenspeler worden. Dan worden de ruimtes natuurlijk nog kleiner. Maar zo denkt de bondscoach. En dan heeft hij vermoedelijk gelijk. En zeker tegen deze tegenstander. Mateel al heeft voldoende technische kwaliteit. om in zo weinig ruimte. gewoon goed en snel in een hoog tempo te kunnen tikken. Bal richting van Persi. Laat zich even terugvallen tegen de middenlijn. Hij gaat op het niet op Ook goed naar de linkerkant. Daar staat Pieters. Hij kent die plek. Hij speelt hier natuurlijk bij PSV. Speelt hem door naar Kuit. Kuit krijgt hem niet makkelijk onder controle. Maar dat is een goede bal van Strootman naar Pieters. Pieters terwijl uh, Huntelaar voor zijn man komt. Maar uh, die kan niet bij de bal komen uiteindelijk. Omdat hij via het voetje van uh, Vitaioli over de achterlijn gaat. In de eerste corner voor Nederland is een feit. Het is belangrijk tegen een tegenstander als Samarino om het speltempo hoog te houden. Want anders dan wordt het een hele langdurige en vervelende avond. Maar Nederland wil een behoorlijke score op het scorebord zetten. Uit werd het 5-0. Samarino scoorde nog nooit tegen Nederland. Ook niet in deze pool tot nu toe tegen een andere ploeg. Werkt nu weg met een kopbal van Simoncini. En dan een hele wilde trap naar voren die uiteindelijk een makkelijke prooi is. Voor Pieters die daar op eigen helft Even kijkt wat er voor ruimte is. Die is helemaal aan de linkerkant bij snijder. Maar dat wordt niet gezien. Althans het risico. is te groot om die bal daar naartoe te spelen. Dus via Heitinga naar Matthijssen op eigen helft. Matthijssen speelend bij Malaga tegenwoordig. Naar Schootman. raakt de bal bijna kwijt. Maar Pieters neemt over. Pieters aan de linkerkant van het veld, bal naar Snijder, 10 meter over de middenlijn. Korte combinatie nu met Huntelaar. Huntelaar kaatst de bal terug naar Snijder. Die geeft dan weer een wippertje, waar komt die bal eigenlijk uit? Nou niet bij Van der Wiel, nou toch nog. Met een gelukje omdat die bal over zijn tegenstander heen stuitert. Maar Van der Wiel moet wel een paar meter terug om de bal op te halen. Terwijl van de middenlijn speelt hij nu de bal terug naar Heiting gaan. Die opent aan de linkerkant van het veld bij Pieters. Kuit komt naar de bal toe, Strootman komt naar de bal toe. De twee PSV'ers, Strootman en Pieters dus. Kijk, uiteindelijk krijgen ze de bal bij Van Bommel. Van Persie aangespeeld. Dreigt naar voren. Speelt breed van Persi. Dan met de diepe bal terug naar van Persie. Die komt van de voeten van Snijder. Maar daar zit dan weer het hoofd tussen van een van de verdedigers van San Marino. De ploeg, de gasten van vandaag, doet al geen moeite meer om nog naar voren te lopen. Die blijven rustig met tien man op de eigen helft staan. Ik vermoed eerlijk gezegd dat dat de rest van de wedstrijd niet meer gaat veranderen. 3,5 minuut op de klok. Kuit met de bal gespeeld naar Van Bommel. Maar er is een aantal spelers van San Marino dat toch enigszins jaagt. Weliswaar op eigen helft. En daardoor gaan er ruimtes ontstaan waar Nederland ongetwijfeld van gaat profiteren. Aan de linkerkant is er veel ruimte bij. Pieters krijgt de bal nu ook aangespeeld, uh, aangespeeld van, van Persie richting Kuit. Kuit, terwijl Pieters gaat, maar het gaat wordt dichtgelopen. Speelt Kuit uh, de bal naar Pieters die niet buiten spel staat. Terug daar naar Strootman. Rand 16 meter gebied. Uh, een kaats en dan gaat snijden voor de eerste treffer. Nee, wel voor de tweede corner. Het schot gekraakt, vanaf een meter op 17 gevuurd. En eigenlijk twijfelt hij heel even, een fractie van een seconde meteen schiet op de bal. één keer laten stuiten. hij kiest voor het laatste. En dan staat er een been in de weg. Maar het is duidelijk, dat is geen verrassing ook, dat nu al uh, na vier minuten de tweede hoekschop van Oranje daar is. En dat San Marino meteen kraakt en behoorlijk onder druk staat. Wie weet, de hoekschop, Snijder op het hoofd van, bijna Heiting gaat, bal wordt weggekopt. Dan moet Van Bommel zijn tegenstander onder druk zetten, dat doet hij. Maar San Marino kan er toch uitkomen, maar de eerste de beste bal, de diepte in is dan. Ogenblikkelijk balverlies van de wielfout op. Pieters in de middencirkel aangespeeld verlengt weer naar de andere kant. De linker, daar staat Kuyt. Dat dendert Strootman er weer overheen en komt ook Pieters zelf. Maar Kuyt kiest weer voor de andere zijde. Daar waar Van Persie de bal komt halen. En terug laat vallen voor Van Bobbel. Van Bommel uh, richting van Persie. Uh, centraal op het veld nu. Dat de bal de Kuit. In één keer doorgespeeld. Huntelaar. Huntelaar Kuit. Goede combinatie aan de rechterkant van de wiel. Dat is wat van Marwijk wil. Bal komt goed voor. Gaat hij daar? Nee. Maar de doelman laat hem ook los. Wordt uiteindelijk weer weggewerkt. Komt terecht bij Snijder. Dan 16 meter. Kuit, Kuit. Kan er niet bij komen. Bal dan bij van de wiel. Het is een soort uh, biljarten nu. Op een uh, kleine ruimte. Met uh, Nederland dat uh, steeds een open man weet te vinden. Nu ook weer. Kuit, Snijder. Goede combinatie. Snijder. En uiteindelijk weggewerkt. Knalhard over de achterlijn getrapt door. Davide Simoncini. Er spelen twee Simoncinis in dit helftal. De een is de doelman en de ander is dus deze man die de derde corner aan Nederland geeft. Een corner die genomen gaat worden van de, van de rechterkant met Snijder aan de bal. En niet alleen staat Marino aan het begin van de wedstrijd onder druk. Het oogt zelfs meteen al wat paniekrug. Hoekschop, Snijder op het hoofd van, bijna, van Persie, bijna Huntelaar. Maar twee keer net niet dan... Loopt van de wiel onder de bal door. En een poging die weer terug te koppen naar Snijder. Dat gebeurt nu via de voeten van Stroopman alsnog. Komt de bal van Snijder, Komt bij Kuit terecht voorbij de tweede paal. Wat gaat hij doen? Kuit schieten. En schiet dan tegen de hakken aan van Vitayoli. En dan gaat de bal over de zijlijn. En komt er een ingooi voor het Nederlands Elftal in dit tempo. En met deze druk kan het niet meer kostte dan een paar minuten voordat Oranje scoort. Nee, Nederland is uh, gretig. Uh, drie dagen voor de uitwedstrijd uh, in Finland. Overigens aanstaande dinsdag Dus in Helsinki komt hier de eerste treffer. En dat is Van Persie op aangegeven van Van Bommel. De eerste goal van Nederland is in feite 6 minuten. Ongeveer 12 seconden later, dat jij het zei Bas, uh, is het de 1-0 voor Nederland. En Nederland gaat uh, vanavond uh, de gretigheid die het op dit moment de toonspreid aankijkend naar een monster scoren. San Marino liep drie keer de geschiedenis tegen dubbele cijfers aan. Dat is wat voorwaar om daar nu al mee te komen, maar we hebben even. In 2001 tegen Noorwegen 10-0. In 2006 tegen Duitsland 0-13. En in 2009 10-0 tegen Polen. En die 0-13 uh, tegen de Duitsers is de grootste redelaar van San Marino ooit. Dat mag wel duidelijk zijn. Vier keer Podolski in die wedstrijd. Het is dus nog niet eens zo heel lang geleden. En nota in San Marino, nu heel vroeg van Persie. Met de derde in de kwalificatiereeks van zijn voet. En 1-0 heel vroeg de voorsprong voor het Nederlands Elftal. Dat na de aftrap van San Marino de bal onmiddellijk al weer terug heeft. En wie weet, wordt het wel een historische avond. Omdat het Nederlands Elftal ongelooflijk uit zijn slof gaat schieten. Wie zal het zijn? Ik twijfel of de bal van Van Bommel of Strootman was, overigens. Het was wel een uh, schitterende paas. Die uh, goed werd afgewond door Van Persie. Terwijl nu aan de linkerkant weer een mogelijkheid is. Een mogelijkheid er uh, is dus, uh, afgevlacht vanwege buitenspel. Uh, Pieters uh, was daar uh, doorgedrongen. Pieters en uh, Van de Wiel die dus uh, aan de zijkant opkomen op het moment dat uh, Kuit en Van Persie uh, naar binnen trekken. Eerste uh, leuke momenten in deze wedstrijd. Zeven minuten pas gespeeld en een buitengewoon gretig Nederlands elftal. Dat uh, natuurlijk tegen een uh, dreumerspeld, de nummer laatst van de wereldranglijst. Maar je moet het zelf kunnen opbrengen en je moet er zelf ook ruimtes vinden in uh, wat voor ploeg je ook tegenspeelt. Als er een gesloten verdediging is, dan is het moeilijk om er doorheen te komen. Maar die gesloten verdediging die wordt uh, meteen uit elkaar gespeeld door het Nederlands elftal Dat steeds goed tussen de linies doorloopt. Steeds twee aanspelmogelijkheden minimaal heeft, zoals ook nu. Via Van Bommel aan de rechterkant. Kan uh, Van de Wiel weg? Nee. Wordt gekozen voor de richting Huntelaar van Persie. Kan er niet bij komen. Dan uh, de overname ook niet uh, op het middenveld met uh, Strootman. En dan uh, Van de Wiel die die bal binnen moet houden. Dat doet hij ook. Wordt een beetje opgejaagd, niet. Die... Meer dan dat. De coach staat te gebaren van wat doen jullie nu? We hebben toch afgesproken dat we volledig op de aanval gaan en dit Nederland van de mat spelen. Maar Nederland is weer in balbezit en Pieters speelt hem naar de linkerkant van het veld, naar Kuip. Goed nieuws komt er ook nog uit Budapest waar Hongarije speelt tegen Zweden. Zweden in de pool waarin wij zitten. Pool 1 natuurlijk de voornaamste concurrent. En Hongarije staat daar bij rust met 1-0 oh. voor tegen Zweden. Dat zou een uh, behoorlijke opkikker en een uh, goed nieuws zijn dan voor het wel zelf al. Eigenlijk gevoelsmatig bij de bal komt hier de 2-0. Nee, want de paas van Van Persie wordt door Huntelaar eigenlijk onbedoeld gemist. Maar verderop staat Kuyt nog, maar die rekent daar niet op. De bal net te scherp, hij kan er niet bij. Zo rolt die bal door in de handen van Simoncini, de keeper. Een van de twee profs in het elftal van San Marino. Selva, de spits is de andere. De rest de amateurs, banketbakkers en postbodes. En die worden door het Nederlands elftal gelopen van het kastje naar de muur gestuurd. Tiende minuut. 1-0 al voor Oranje. En een tweede mogelijkheid in de maak als Kuit de bal voor het slingert, Maar die ziet hem uiteindelijk niet bij Huntelaar komen. Ingooi voor het Nederlands elftal met Strootman. Strootman richting Pieters. Pieters die dus in Nederland bleef. Newcastle coach van een linksbek. Goed dat hij in de Nederlandse competitie blijft. Waardoor een paar hele sterke ploegen gaan dingen naar de titel in Nederland. Met een aantal goede aankopen in de laatste dagen. Met balbezit nu. Voor Matthijsen. Matthijsen uh, opent naar de linkerkant. Nederland paast goed. Is uh, sterk uh, op dit moment. Is uh, bezig om in ieder geval heel uh, serieus deze wedstrijd te spelen. En het is goed voor het publiek. Dat is goed voor het moraal. En het is goed voor Van Marwijk. Die kijkt hoe die bal voorkomt. Weg wordt gekopt uiteindelijk door Vanucci. Vanucci uh, die ziet dan dat er een overtreding wordt begaan tegen Van de Wiel. En dan uh, is er een blessure. Een blessure omdat Van de Wiel een tegenstander op de rug springt. En uh, aangezien de man uh, gebogen voor over ligt. En wij niet echt... Aan de scheenbenen dan wel aan de kuiten kunnen zien wie de speler van Samarino is. Nu toch wel. Het is de nummer 11 en dat is uh, Vita die uh, opgelapt is. Uh, en zowaar gaan er nu een paar spelers van Samarino bij het nemen van deze vrije trap door de keeper op de helft van Nederland komen. Met Vita gaat het ook wel weer. Die loopt weer en uh, snelt nu ook richting de helft van Nederland. Waar de doeltrap van Simoncini of de vrije schop van Simoncini komt, de doelman. De klok zegt dat we 10,5 en minuten onderweg zijn. Van Persie in de, in de zevende minuut scoorde. Het NL dat dus op een 1-0 voorsprong staat. Snijder de lucht in nota bene. Die verliest het kopduel. Dat is geen schande van André En aan de linkerkant van het veld heeft het NL dat de bal die even was doorgeschoten vrij snel weer terug. Ik denk dat Oranje 85% bal bezit heeft in deze wedstrijd. Mooi hakje van de Huntelaar. Bijna bij Snijder. Maar de ros naar voren dan weer van San Marino. Waarvan de verdedigers nu ook aangeven aan middenvelders dat ze wel een paar pasjes naar voren mogen doen zodat je toch in ieder geval niet de hele wedstrijd met uh, acht mensen rond je eigen strafopgebied staat. De laatste lijn staat nu een meter of tien voor de middenlijn. En daar probeert nu zelfs een uh, trio voorwaarts van San Marino enige druk te geven op Nederland. Dat mislukt overigens totaal, zodat Huntelaar de bal heeft. Even blijft hangen achter het been van Vita Joli. Dat is een andere Vita Joli, want ook daarvan zijn er twee. De ene speelt links voorin, in, de andere rechts achterin. Vrij schop door het Nederlands elftal inmiddels genomen. Het bezit voor Van Bommel en voor Van Persie. Er is maar uh, één kuit, die is nu aan de bal. Die speelt hem richting uh, Pieters. Pieters met uh, twee man voor zich. Maar er is zoveel ruimte dat Huntelaar even kan aannemen. Dat hij de bal terugkrijgt van Van Persie. Gebeurt allemaal bij het punt van het 16 meter gebied. Heeft teruggespeeld naar Pieters. Goede voorzet. Kan uh, de keeper erbij komen? Ja, met twee vuisten. Kan Samarino wegwerken? Niet echt goed. Want Heitinga zit daarbij. En van de wiel assisteert. En via Van Bommel en Heitinga is de bal aan de grond. En een bal bezit. van de middenlijn. Met Strootman. Maar aan de linkerkant is er weer ruimte. Maar ook centraal is er ruimte. Bij Huntelaar die de bal teruggeeft aan Snijder, Sneijder, Sneijder uh, met een schot. En die gaat hij. 2-0. De spelen 11 minuten. Het is 2-0. Nederland maakt er echt een schietend van. Ik heb uh, zelden een Nederlands elftal uh, zo gretig zien spelen. Men wil uh, gewoon uh, een feest van maken. Ik zei het al, het was een feest buiten, het is een feest binnen. En het wordt uh, perfect aangevoeld door het Nederlands elftal. Na elf minuten is het al 2-0 en we gaan echt in de dubbele cijfers komen vandaag. Dat zou een unicum zijn, want het Nederlands elftal heeft in de historie nog nooit... een wedstrijd met uh, dubbele cijfers afgesloten, in ieder geval niet in winst gezet. Twee keer 9-0, dat is het record. Eén keer in 1912, bijna 100 jaar geleden, op de Olympische Spelen. tegen de wedstrijd hè, toen. Dat is een wedstrijd. In ik sluit helemaal in Smede. niet uit dat jij daarbij was nog. Nee, ja, de tweede helft heb ik alleen gezegd. In 1972, nou, dat had wel gekund. WK-kwalificatie tegen Noorwegen, 9-0. En dat zijn de twee grootste uitslagen. In 72. Ja, daar ben ik. Um, ben ik wel dat zo. zijn de twee grootste uitslagen van Oranje. Maar ja, als je thuis tegen San Marino met dit elftal. ...zo begint en na 12 minuten op een 2-0 voorsprong staat... ...maar wat jij terecht Jack, ook gretigheid uitstraalt... ...dan zou het inderdaad maar zo voor het eerst over de 10 kunnen gaan. Ja, het probleem van Marino is natuurlijk vrijdagavond, hè, koopavond... ...dus een aantal winkeliers zijn er niet bij vanavond. Het is uh, eigenlijk, uh, en we hebben het wel vaker over gehad... Uh, leuk dat dit soort kleine teams mee kunnen spelen. Maar eigenlijk zou je uh, dit soort teams uh, in een andere kwalificatie moeten zetten. En daar de beste dan uiteindelijk mee moeten laten doen. Maar ja, van, Basten, is... van Basten heeft dat een jaar of wat geleden ja, al gezegd. Maar he? ik begrijp u, UEFA wil uh, mondiaal uh, voetbal uh, laten zien. Het is ook mooi dat uh, bijvoorbeeld Nederland in San Marino is geweest. En Nederland nu op een 3-0 voorsprong komt door Kuitney. naar de voorzet van Sneijder. Weer een goede aanval. Sneijder staat uh, even theatraal naar de tribune te kijken. Omdat die bal iets te hard was die hij gaf. Waardoor Kuit eigenlijk in een moeilijke positie kwam. Maar je ziet Sneijder kijken en kijken. Maar de bal is net te hard, net te ver voor Kuit Die met een sliding nog wel iets probeert te doen. Maar uiteindelijk de bal over het doel tilt. 13 minuten ruim gespeeld bijna in de 14e minuut. De stand nog steeds 2-0 in het voordeel van Oranje als u later hebt ingeschakeld. 1-0 na 6 minuten van Persie. 2-0 in de 11e minuut Sneijder. En dat betekent dat de man van de Hattrick in San Marino, Huntelaar, voorlopig op dat vlak nog niet in het hoofdstuk voorkomt. Zijn eerste en voorlopig enige Hattrick in het oranje shirt. Gemaakt in de eerste wedstrijd, vlak na het wereldkampioenschap. Hij heeft het, San Marino. het middel, he, van alles goed ja, in, in de geschiedenis van Oranje. 0,59 ja. iets uh, in die ja, orde van grote. Dat is uh, onwaarschijnlijk in het hedendaagse voetbal. Zal er vanavond nog wel kunnen werken, want hij maakt er gegarandeerd één of meer. Van Persie, daar komen we weer. Van Persie wil de bal binnen doorsteken naar Huntelaar. Ik denk dat hij buiten spel zou hebben gestaan bovendien. Maar het mislukt omdat er te veel blauw in de weg staat. En zo ligt de bal weer even op de oranje helft. Maar uit het applaus kunt u wel afleiden dat hij alweer voor het Nel is. Na heel kort kortstondig balbezit van San Marino. Martijsen, kuit, Kuyt, Heitinga. En aan de rechterkant als speelbaar van de Wiel. Ook gaat er ineens voorbij zelfs naar Van Persie. Daar zit dan weer even het been tussen van een van de middenvelders van San Marino. Van Andreini in dit geval. Maar ook dat balbezit duurt niet lang. En is alweer voor Oranje. Balbezit voor Matthijs. Ik denk dat Stekelenburg straks gaat Sudoku in het eigen 16 meter gebied. Alhoewel, hij krijgt nu een balletje terug even van Kuit. En geeft de bal op zijn beurt door aan Heitinga. Heitinga gaat er wel. Huntelaar staat gewaardeerd dat hij naar Strootman moet. En dat kan verder naar de linkerkant naar Pieters. Dat gebeurt dan ook. Pieters neemt die bal goed aan. Was niet echt makkelijk aangespeeld. Dan Huntelaar. Brandje spel, speelt de bal. nadat dat hij hem goed heeft gecontroleerd terug naar Pieters. Pieters kijkt richting Kuit. Terwijl ook Snijder tussen de linies probeert door te lopen... Krijgt hem nu aangespeeld. Snijder. Uh, korte combinatie. Kuit. Snijder. Kuit. Is iets te kort. Wordt doorzien. Uiteindelijk door Andreini. En dan zit uh, Huntelaar erbij. Die zich even terug laat vallen uit de spits. Waardoor uh, Pieters en uh, Strootman in balbezit kwamen. Kuit nu bij de rand van het 16-meter gebied. Kuit moet even draaien naar zijn goede been. Dat is zijn rechter. Geeft hem naar Snijder. Die wil een overstapje maken. Maar dat wordt doorzien. En via de kluts. gaat de bal uh, via het been van Snijder over de achterlijn. Nederland uh, dat uh, na een kwartier spelen uh, laat zien dat het fris en vrij en frank voetbalt. En we zeiden het, de dubbele cijfers, voorlopig is dat nog ver weg. Heel ver weg, maar 2-0 geeft in ieder geval de burger moed om in die richting te gaan. Je moet er als uh, speler van San Marino maar zin in hebben, als semi-prof, schuine streep amateur. Veel vrije dagen op te offeren. nou ja, je komt nog eens ergens, dat kun je er zeker bij zeggen. Ja, maar, maar... ik denk dat het redequier is om straks weer zo'n oranje te hebben. Nou, dat, dat het... zal, dat zal, denk ik dat dat, dat in dit voor ons geval... het wel moeilijk is om uit San Marino euromuntjes te krijgen. <laughs> ja, maar de heren hebben 42 wedstrijden nu. Op een rij verloren. Ik bedoel, daar word je uiteindelijk toch niet vrolijk van. Ze hebben 53 EK kwalificatiewedstrijden gespeeld. Die hebben ze alle 53 verloren. Ik zou daar niet heel vrolijk van worden denk ik. Um... Voor het laatste een doelpunt gemaakt. We gaan nog even verder. Oktober 2008. Toen verloren ze van Slowakije met 3-1. Ja, maar het is leuker dan op vliegeren te gaan. Ja, dat is misschien waar. En het is, je komt nog eens ergens en je hebt volkomen gelijk dat ze wel met een oranje truitje naar huis gaan. Dat kun je in je bakkerij hangen. En dan zegt iedereen, goh, wat mooi. Was je daar? Ja, ik heb meegedaan zelf. 17e minuut. Volgende oranje kans in de maak. Kuit vanaf de linkerkant. Bal voor het doel. Heitinga wil koppen. gaat kopt. En 3-0 na 17 minuten. Ja, ik heb uh, hetzelfde meegemaakt dat het zo makkelijk gaat voor Oranje. En dan kan je natuurlijk zeggen, en dat moeten we ook zeggen, dat die tegenstander niets voorstelt. Maar het is knap hoe het Nederlands helft al speelt. Er wordt snel en scherp ingepaard. Er wordt goed vrijgelopen, want je kan ook heel plichtmatig balletje rondtikken. En kijken waar het uh, uiteindelijk tot een kans leidt. Maar dit is zo makkelijk en zo eenvoudig. Twee man staan uh, helemaal vrij op de rand van het 16 meter gebied. Van Persie en gaat duur elkaar bij wijze van spreken nog bijna weg. En gaat knikt de bal uitstekend in. Onhoudbaar voor de doelman. Na 17 minuten 3-0. Ja. Er zijn minder avonden geweest in het uh, nationale voetbal. Er is natuurlijk ook een periode geweest dat het Nederlands elftal wel won van de kleintjes. Maar niet met hele grote cijfers. Daar lijkt dan vanavond wel verandering in te komen. en Het gaat er toch langzaam maar zeker op lijken. De avond is nog jong, maar toch. Dat Oranje echt voor het eerst in de historie over de tien heen dendert. Laat ik het zo zeggen. San Marino wekt de indruk dat ze er wel klaar voor zijn. En dus Nederland ook. Het Nederlands elftal alweer de bal. Want de aftrap genomen, een peer naar voren, de ogen dicht gedaan. En zo is San Marino de bal weer kwijt. Van Bommel, 18 minuten op de klok, 3-0. Via Van Persie, Sneijder en Heitinga. Dat is heel snel, heel vlotjes. Van Persie paast en doet dat in de richting van Strootman. Strootman, uh, Matthijssen, uh, Matthijs, uh, Pieters. Pieters die het speelveld heel goed breed houdt. En uh, ook ze nu dan gevaarlijk kan opkomen. Omdat uh, zoals bijvoorbeeld nu... Kuit ook weer naar binnen is getrokken, waardoor de ruimte ontstaat Bijvoorbeeld bij Van Bommel. Van Bommel, Van Persie. Van Persie centraal nu op het middenveld richting Sneijder. Ruimtes zijn klein, maar Nederland heeft er geen enkele moeite mee. Snijder heeft Van Persie hoogstandjes op het middenveld met Van der Wiel. Van der Wiel, overstapje, Sneijder overstapje, Van Bommel. En dan Strootman in balbezit. Het is een mooie show wat Nederland op dit moment laat zien. Kuit die gaat aanleggen voor een schot. Nee, geeft hem dan naar Van Bommel. Van Bommel naar Snijder. Snijder uh, met een balletje binnendoor. Oh, en dan uh, een soort trefbal. Krijgt uh, Van Persie die bal opeens uh, tegen zijn rug aan waar er ook voor buitenspel is gevlakt. Maar iedereen denkt dat die bal naar de buitenkant gaat. Of in ieder geval naar de rand van het 16 meter gaat, aan de zijkant. Maar hij steekt de bal binnendoor. En jammer dat uh, Van Persie buitenspel stond en hem uiteindelijk op zijn rug krijgt. Maar het was wel weer een hele mooie combinatie in Nederland. Dat een vrije trap tegenkrijgt vanwege die buitenspelsituatie. En Samarino even op de helft van de Nederlandse elftal. Het mooie is mooi dat je ook ziet een herhaling dat Van Persie echt rekent op de bal van Sneijder die komt. Dat gebeurt op zo'n moment dat je denkt hij kan helemaal niet komen. Want Sneijder heeft die bal. Die moet heel raar met de buitenkant en dan tussen drie mensen door. Maar Van Persie denkt nou, hij zal het wel kunnen. Laat maar vast bewegen. En de bal ligt eigenlijk pal klaar. Het loopt allemaal wat ongelukkig af. Maar men rekent op elkaar dat zelfs dit soort moeilijke ballen dus gewoon gegeven kunnen worden. En daar spreekt wel vertrouwen uit. Snijder alweer aan de bal. Volgende hakje van Bommel met een stiftje. Probeert dan van de wiel in de stelling te brengen aan de rechterkant van het veld. Die moet zich haast om de bal binnen te houden aan die rechterkant. Nou, dat lukt. Maar is wel even de bal kwijt. Het uitverdedigen van San Marino laat voor de zoveelste keer te wensen over. Nou ja, ze kunnen niet beter. En de NLZ heeft de bal alweer via Pieters. Pieters, kuit, kuit, Pieters, Pieters om zijn man heen. Maar die man die blokt hem toch, Jolie. En probeert nu de bal via de voeten van Pieters over de zijlijn te trappen. Dat lukt uiteindelijk ook. Waardoor Samadino uh, drie meter van de achterlijn aan de rechterkant uh, een inworp kan nemen. Waar Nederland natuurlijk onmiddellijk Samadino weer vastzet. Zodat die inworp ook weer een prooi wordt voor het Nederlands elftal. Snijder probeert een wel te winnen. Dat lukt niet. Maar Nederland heeft balbezit via Strootman en Van Bommel. Aan de rechterkant is er even niemand. Dus moet hij iets terug richting Van de Wiel. Van de Wiel naar Heiting gaan. Aan de linkerkant uh, Mathijsen en Pieters is er weer wat ruimte. Gaat hij via tussenstation Strootman denk ik ook naartoe. Strootman nee. Kiest uh, voor Kuit. Kuit liet zich een beetje verrassen. Bal via Strootman terug richting Mathijsen. En Matthijsen dan uh, richting Pieters. We moeten niet vergeten dat ook van de vaart Robbe, Avalay, Nigel de Jong en in tweede instantie ook Theo Jansen er niet bij zijn. Wat je een uh, elftal hebt wat je, uh, waar je echt van kan genieten. Deze bal van Van Bommel is iets te hard. Komt uiteindelijk terecht uh, in de handen van de doelman voordat Van Persie erbij kan komen. En de doelman neemt uh, enige tijd ervoor. Die denkt, nou dus is lekker, de laatste drie minuten nog niet gescoord. Nog steeds in stand van 3-0, wel door Mathijsen gewonnen. Balbezit ter hoogte van de middenlijn, maar niet lang voor Samarine. Je ziet dan Van Persie, die dus vanavond aan de rechterkant speelt, uh, Huntelaar in de spits. Dat hij de vrijheid aan die rechterkant heeft om waar... Eigenlijk overal te komen waar hij maar wil. Want hij staat met de regelmaat van de klok droog voor de middellijn om een bal op te halen. Ik denk maar duikt dat duikt ook... ook een goede plek voor hem. Ja, maar duikt ook heel vaak op in het strafhofgebied. Want in die wedstrijden dat hij in de spits stond. heb je vaak momenten gehad dat je hem niet zag. en nu staat hij twee, drie keer, heeft een goal gemaakt. Staat hij wel drie keer komen dan dat hij er is. Ja, dat is. ja, daar kun je over van mening verschillen. Kijk, het voordeel is wel dat hij zo technisch is dat hij ook een bal kan aannemen en bij zich kan houden. Maar Huntelaar gek genoeg is de spits. En die hebben we nog nauwelijks gezien. Komt de 4-0? Nee. Want Snijder staat buiten spel Nadat hij vanaf de linkerkant wordt gelanceerd. toch wel een applausje over heeft voor de versturen van de paas. Dat leek met Pieters. En na kwartwedstrijd kwart wedstrijd een vrije schop voor Sanderino. 3-0. Met dat schema wordt het 12 vanavond. Met dit schema wel. Maar we moeten even kijken hoe het verder gaat lopen in deze wedstrijd. Want Vita Jolie neemt enige tijd de doelman. Welkom tot de helft van het Nederlands helft. Dat tempo is iets aan het wegzakken. Is ook niet zo gek. Met de concentratie wordt het dan ook altijd wat minder en dan gaat men meer gekke dingen uithalen. Net van Bommel die brood zijn excuus aan, aan de Bondscoach, de schoonvader, dat hij iets te frivol was en stelde dat overigens onmiddellijk. En nu het balbezit van Hettinga via Stekelenburg aan de linkerkant van het veld weer bij Pieters. Pieters met meters voor zich. Geeft die bal meteen naar Kuit. Kuit heeft Vitalioli bij zich. Kuit naar Huntelaar. Huntelaar kan er wel of niet bij komen, kan er net niet bij komen. En zo heeft Vita Joli tot nu toe een aantal aardige reddingen gehad om er net alert eerder bij te zijn dan een van de aanvallers van Oranje. Wat opvallend is dat Samarino niet meer op de rand van het eigen 16 meter gebied aan het verdedigen is. Maar een meter of 15 voor de middenlijn, omdat men de ruimtes klein wil houden. Die ruimtes, daar wordt men helemaal ook als het klein wordt gehouden helemaal weggetikt. Maar er ligt natuurlijk nu heel veel ruimte achter de defensie van San Marino. Dus een lange bal straks uh, zal ongetwijfeld ook wel weer voor iets zorgen. Terwijl Matthijs even handelend moet optreden en van de wiel controle moet houden is het uh, uitverdedigen er via Pieters. Dus uh, het meel zelf al in balbezit op de eigen helft. Huntelaar, loert al op zijn kant. en zegt wat mij betreft mag de diepe bal komen. Want nu ligt er zeker 20, 30 meter achter die verdedigingslinie van San Marino. Het gebeurt even goed via de omweg aan de rechterkant, via Van Persie. Van Persie met van de Wiel. Korte combinatie. Van de Wiel loopt door. Van Persie paas naar Huntelaar. 10 meter over de middenlijn. En dan uh, leidt zelf al balverlies. Maar wordt het ogenblikkelijk door Mathijsen. Hersteld nadat Van Persie eigenlijk al de eerste werkzaamheden verrichtte. Door zijn tegenstander in de weg te lopen. Kan uiteindelijk Matthijs die bal oppakken. al alweer aan de bal. Via nu als een soort libero op het middenveld. Zeg maar even de Theo Jansen variant bij Ajax staat nu Van Persie daar de bal op te halen. En staat hij hem te versturen. Dan moet er dus ruimte komen voor van de Wiel. Ook Kuit duikt nu eens aan de rechterkant op. Krijgt de bal net niet mee. Omdat Van der Wiel hem wel probeert die kant op te versturen. Maar Van Lucci er even tussen zit. Kuit uh, die uh, als een gek heen en weer loopt op het veld, omdat hij uh, zijn doelpunt wil maken. En dat zal straks ongetwijfeld gaan lukken. Ik zie nu dat Snijder aan de bal is. Snijder en van Persie. Goede aanname van Persie. Goede bal richting van de wiel. Van de wiel. Met de voorzet. Goede bal ook. En uiteindelijk komt hij net niet bij Huntelaar en wordt hij tot corner verwerkt door uh, binnen de Tini. De vierde corner voor Nederland bij die 3-0 stand. En nu wordt de corner van de rechterkant genomen door Strootman. Die ongetwijfeld die bal gaat laten indraaien. Bij de eerste paal komt, trekt Matthijs en Heitinga. Ook Kuit staat in de buurt van de keeper. En een bal die ongetwijfeld veel gevoel gaat gegeven worden door Strootman. Komt inderdaad voor. En Kuit kan net niet goed koppen. Komt de bal eigenlijk half tegen zijn eigen lichaam aan. Is de overname er van Samarino. En is Pieters er als de duivel bij om de bal weer te geven aan Kuit. Kuit met Vitali Draait daar heel simpel omheen. Kuit nu met zijn linkerbeen. Een aardige voorzet. Wordt niet goed weggewerkt. Dan uh, uiteindelijk toch nog balbezit voor Samarino. Overname Strootman. Snijder slechte bal. En dan Selva met de overname. Mogelijkheid wellicht voor Samarino. Nou ja, dat zeg ik eigenlijk ook tegen beter weten in. Maar hij houdt wel balbezit. Selva lang. Wacht op aansluiting zowaar. Zoals dat nou eenmaal moet. En dan is er nog geen mee. Dat is Mazza ook. Maar krijgt Selva de bal opnieuw terug. halfweg door Anjo. Zou maar schieten op doel. Dat doet hij. Dat is een gekke bal. Aardig schot op het doel van, topscorer, uh, he, van San Marino. Ja, hij maakte er in de historie van het voetbal in San Marino acht. En dat is nogal wat. Uh, de rest van zijn ploeggenoten in de historie dus kwamen niet verder dan één. Dus hij is by far de topscorer alle tijden van San Marino. En dit was helemaal niet zo'n gekke knal hoor. 30 meter. Maar een half beetje naast het doel van Stekenburg, Die zich rotgeschrokken moet zijn, maar in ieder geval weer wakker is. Ja, Selva is wel mooi. Die staat nu naar Stekenburg. Je raakt hem toch aan? Ja, zegt Stekenburg. Ik raakte hem inderdaad aan. Het was heel mooi hoe ze even met elkaar aan het communiceren waren over een 30 meter afstand. Korter is de combinatie nu tussen Sneijder en Strootman. Bij de linkerkant nu met Pieters halverwege de helft van Samadino. Pieters uh, geeft de bal richting Strootman. Strootman halverwege de helft Daar van Bommel. Hij kan naar de rechterkant. doet Hij niet, speelt hem even naar Matthijssen. Matthijs er nu in balbezit richting Kuit. Kuit richting Strootman. Strootman weet Huntelaar niet te bereiken, maar Samardino doet het ook niet goed. Versnelling bij Oranje met van bommel, bal rand 16 meter wordt uiteindelijk weggewerkt. En zo kijken we hier naar een zeer vermakelijke eerste 26 minuten van de wedstrijd tussen Nederland en Samadino. Het is nog steeds 3-0 in het voordeel van Oranje. Op 1. Soldaat van Oranje de Musical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 Dit is Radio 1.